Het lekte gisteren al uit. Bischop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leerwaarde is de nieuwe bischop van Den Bosch. De opvolger van Anton Hurkmans wordt om elf uur bekendgemaakt in het Bischoppelijk Paleis in Den Bosch. Zijn benoeming kan als een promotie worden beschouwd. Het Bisdom Groningen-Leerwaarde telt de minste katholieken, Den Bosch de meeste. Het nieuws lekte gisteren uit nadat er korte tijd een felicitatie van Hurkmans op de website van het bisdom stond. Het weer, kans op mist of nevel. Verder vliest het licht tot matig, waardoor het verraderlijk glad kan zijn. Vandaag blijft het bewolkt met in het oosten en zuidoosten misschien wat regen of natte sneeuw. En het wordt een graad of zeven. En morgen weinig verandering. Dit was het nos ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu, Toebak leeft. We hebben puur een grotere pijn over hier. Wat een zielig, miserijk en hypocriet mannetje. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik... De muziek word ik heel agressief van. Eigenlijk moet dat verboden worden. Dat kan helemaal niet. Nou goed, nog even. En dan moeten we ons aanpassen aan de islamitische geloof. En ook, jawel, de Europese bank is in uh, de handen van China. In China heeft natuurlijk heel andere normen en waarden. En die gaan ook heel terug naar vroeger, naar de basis. Rustig. Ik hoef dat geloof in mij niet aan jou op te dringen. Dus krijg je straks een heel ander milieu. En dat is misschien ook wel goed. Want het beste is wel zo lekker vooruitstrevend. En we mogen hier alles zeggen alles schreeuwen. Maar dat hebben we gehad, jongens. Het mag ook wel weer een beetje wat soberder. Wat simpeler gewoon, weet je wel. Nou, ik ben benieuwd of we die kant op gaat. Het is vandaag trouwens 5 maart. En jij wel. als opening doen we altijd even een stukje geschiedenis. Wat heeft er als je allemaal afgespeeld op deze datum? En uh, nou, je had een leuk stukje geschiedenis over Stalin. Ja, inderdaad. Het was... Uh... Kijk, we moeten heel even terug. Het was uh, in 1940. Ik moet even kijken, hoor. Ja, jezus. <laughs> zat de papieren er even ja, bij. Ja. Jozef Staan heeft het is vandaag, maar dan 1940, het bevel ondertekend om duizenden Poolse krijgsgevangenen om te brengen. Ja. En dat heette het bloedbad van Katyn. En uh, er zijn dus naar schatting 22.000 Poolse officieren en intellectuelen door de Sovjet-Unie, door hun geheime dienst, vermoord. En dan uh, denk ja, dat, dat, dat is dus een dorpje dat ligt 20 kilometer ten westen van Smolensk. En er zat een bos daarnaast. En dat is uh, lange tijd gebruikt door de NKVD als uh, exec executieplaats. Ja, en daar waren dus echt na de inval van het Rode Leger in Polen... waren dus gelijk tienduizenden Polen opgepakt en afgevoerd naar Rusland. En dan had het idee Stalin dat door de, deze bovenlaagde bevolking... die dus de, de slimmere waren, ja. dat hij daardoor verzet tegen de communisten... Hadden ze allemaal een bril op? De, Net Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Iets van een bril hadden ze op. Hè? Ja, en hij hielp dus daardoor het communisme in de kiem te smoren. Nou, had toen nog geen... Met van die goedkope uh, brillenstaken in die tijd. Nee. Dus, uh, ik denk dat je echt uiterst noodzakelijk. Het is wel een, een dingetje was. geweest. Op een gegeven moment hadden ze ja. in de jaren negentig heel goed contact met Rusland. Toen hadden ze dit nog steeds niet uitgezocht hoe het zat. En ja. uh, Amerika had ook zoals al ja, een onderzoek naar gedaan, Zoals ja, het is echt Rusland. Maar goed, we vegen dat maar een beetje onder de peit. Want we hebben net goed contact met Rusland laat. Maar uiteindelijk, ja, het heeft echt wel. Heel lang geduurd voordat Rusland daar uh, verantwoordelijkheid, voor heeft, voor, verantwoordelijkheid voor heeft genomen. Ja. Ha, verder die Stalin. Ik heb een stukje zitten lezen over Stalin. Ja, hij is ooit getrouwd het, geweest met, met zijn uh, vrouw. Ja, echt een, echt een sociale man. En uiteindelijk uh, zijn, uh, zijn eerste vrouw stierf. En tijdens de begrafenis riep hij... Dit schepsel heeft mij een warm hart gegeven. Oh, dit schepsel. Dit schepsel... Okay. Noemde hij dat ook. Hè? Wat zei hij? Dit schepsel wist mijn stenen hart zachter te maken... maar is dus gestorven en met haar stierven... mijn laatste warme gevoelens voor de mensheid. Jee, daar heeft ze echt wel wat in mooi gemaakt. Mooie, diepe, diepe woord. Als zij dus nog had geleefd... dan was het misschien niet zo'n vreselijke dictator geworden. Dat denk ik uiteindelijk. En moet zeggen dat hij uiteindelijk ook op deze datum... in uh, 19, wat was het, 1952 uh, dood is gegaan. naam. Oh, nou. Ja, Goed, andere uh, geschiedenis... Ja, uh, ja voor, voor, voor velen is het uh, um, ja, toch wel een belangrijke dag. Want uh, in 1558 werd uh, door Francesc Francisco Fernandez de tabak naar Europa gebracht. En, uh, ja, Had hebben het daar maar nooit gedaan. Genot van, maar ja, ja, niet echt heel handig. Nee, het niet handig, maar ja, kom, kom, kom, kwam het vandaan in of zo? Dat altijd, uh... Anders hadden we wel weer lijm gesnopen. Uh, we is altijd wel wat... Ja, dat, nu ga je me weer vragen stellen die ik niet weet, hè? Nee, ik weet. Nee, ja, ik weet. Ik maar dan gehoor. hadden we wel een ander genotsmiddel gevonden. Dat is waar. En uh, we hadden het net over de wapengebeuren in Amerika. Nou, in 1836, op deze dag, maakte Samuel Colt... de eerste revolver voor massaproductie. Een .34 kaliber. Ja. Hij was ja. al heel geobsedeerd bedankt, door het wapen. Hij was al een revolver, en hij heeft hem beter gemaakt. En hij wilde niet helemaal zeggen dat hij hem bedachte... maar hij heeft de andere de revolver verbeterd. Ja, maar hoeveel, hoeveel mensen zouden er met een cult om het leven gekomen zijn in al die tijd? Dus eigenlijk is het ook een massamoordenaar. Ja, en verder in 2007 waren ze bezig met het bouwen van de, de, de achtbaan Troy bij een attractiepark en die stort gedeeld in. Dat is een toverland... Uh, in het attractiepark Toverland uh, stort een deel van de bouwconstructie in. En als je ook kijkt wat voor uh, ongelukken er allemaal zijn gebeurd in dat attractiepark. Er zijn echt wel een aantal mensen daar echt uh, gehandicapt uitgekomen. Ja, dekker. Ja, het water niet hoog genoeg in bepaalde attracties. Waardoor het bakje ergens op neerstortte. Nou ja, dat uh, krijg ik altijd weer zo. Ik ben blij dat ik niet in dat soort dingen durf. Oh. Dat ik er misselijk van word. Ja, het is ook terecht, die angst. Ja, <laughs> dat is wel duidelijk. Erg. goed, straks even de verjaardag. Wat ja? jij nog een uh, leuk feitje uit het dat gezin ja, is? ik we... had er nog wel één. Want okay. het is nu vandaag precies 15 jaar geleden. Toen kwamen er tijdens de jaarlijk hadji, kwamen 35 islamitische pelgrims om. Oh. En sindsdien hebben ze het oh, ja. gepoogd wat beter te gaan regelen ja, daar. Dat die stenen gooien. Dat gedraaf om die steen heen. Ja, ja. Maar uh, het, het blijft natuurlijk een massa Het ziet gebeuren. er wel heel mooi uit. Als je de ja. beelden ziet, dus ja. ze hebben het heel mooi vorm gegeven. Die mooie stenen met ja. hele grote ja, muren zijn dat. Ja. En dan gooi je dan met kleine steentjes aan. Dat is dan de duivel. En de duivel wordt soms heel boos en laat mensen dan tegen elkaar aanlopen. Ja, maar het verbaasde ook was het toch nooit op dat grote plein voor... Uh, voor de pauze daar gebeurd is, de, dat er mensen daar dood gegaan zijn. Ja, nee, maar goed, daar hebben ze waarschijnlijk geen, geen T-splitsingen. Nee, ja, die hebben, ja, daar heb je allemaal uh, van die routetjes die je moet lopen. Heb, ja, scheelt, heb, je, heb je deze steen op een kogel? Nee, dan ga ik hier naar links. Wacht! En dan loop je vast. Ja, ja, Oké, okay. ja, ja, dat gaat wel. Nou, Straks de verjaardag. Maar eerst even een moppie, muziek dames en heren. Wat hebben we nu toch opgezet? Nou, de MDA's is een leuk opstandig beentje. MDMA? Nee, de DMA's de DMA's, ja leuk zo'n afkorting altijd. Dit heet Lay Down. Heel erg denken aan de Arctic Monkeys. Ja, lekker opstandig, het knauwige geluid Het begon natuurlijk ook met de Arctic Monkeys Dan dacht je, Wat is dat raar, zeg, dit is een raar geluid Maar nu is het gewoon helemaal uh, geaccepteerd dit, uh, Deze, deze stemmen eigenlijk Het heet Laydown, de DMA's Hier in de zaterdagmorgen We zitten in de verjaardagen Precies, en we doen een kleine greep uit al die mensen die jarig zijn En uh, laat maar horen, wie zijn er allemaal jarig? Ik weet wel iemand die overleden is, is dat ook goed? Ja, dat is wel hey, heel wat anders. Is heel wat oh, anders. Oké, nee, dan gaan we naar verjaardag. Vandaag is de jarige James Nobel. Dat heeft niks te maken met de Nobelprijs, maar dat is een acteur. En uh, die, uh, die speelt, uh, nou, in 2011 heeft hij nog voor het laatst in een, uh, in een film uh, gespeeld. En uh, hij is vandaag 94 geworden. Ja. Ik mensen die heel oud worden en nog steeds zo actief zijn. Hè? Ik bedoel, ja. uh, vijf jaar geleden speelde hij nog ergens in een film... Dat was in 89 gewoon. Goed, hè? Oh, ja. man. Nou, goed. Nou, wat ik vandaag heel leuk vind... is vandaag ook de geboortedag van Okawa Misao. Denk je, wie is dat? Nou, dat is een dame. Die is geboren in 1898 in Osaka. Maar ze is vorig jaar pas overleden op 1 april. Dus die is 115 jaar geworden. En ze kreeg deze vermelding... dus na het overleden van haar 116-jarige landgenoot... en oudste man ter wereld, Jirumun Kimura. Maar zij is dus... Uh, Exact, exact vijf maanden eerder al de oudste vrouw ter wereld geworden. Dat vind ik wel onvoorstelbaar. Die is dus gewoon de 117 geworden. Zo. Ja, die heeft toch wel de, de, de, de pensioenfonds een flinke poot uitgedraaid. Ja, en... Oh, jezus, lekker positief. Ja. <laughs> Vandaag ook jarig is uh, Sterling Knight. Die, uh, die is onder andere bekend van uh, Grace Anthony. Ja. Die speelde die kip. Uh, nou hij dus. Oké. Okay. Nou. Kip. Vandaag is ook ja, James Sicking. En James Sicking, het zei mij helemaal niks. Totdat ik las dat hij vroeger in deze serie speelde. Ah. En toen Prince? dacht Friends, oh, hè? Wat? Friends? Nee, Friends? Ja, ja, ja, nee, oh. oh. nee, het is wel Dat café. Ja, dat lijkt het ook. Nee, cheers. Dat lijkt het ook verdacht, Nee, het is heel street blues. Oh, heel oh, nee. street blues. Daar speelt nou er hij. Uh, cheers, lijkt het begin dit. Ja, klopt. Ook je zo is het van. Oh, kom gezellig bij ja. ons. Het is allemaal gezellig. Kom, schuif aan, we willen naar je levensvrouwen luisteren. Nee, de Hill Street Blues was natuurlijk een serie in de jaren 70 en de jaren 80. En uh, hij speelde daar trouwens uh, Doggy Hauser in. Deze uh, James Sickens. Hij is vandaag 82 geworden. Die oh. zijn er nog meer jarig? We doen een kleine greep daaruit. Eddie Grant is vandaag jarig. Oh. En die kent het ook Eddie Grant. Oh, die ken je nog van deze plaat. En als je zo zingt, dan heb ik ook helemaal geen zin om te dansen op deze toon. Ik heb, ja, om De ik heb geen zin om te dansen. Is een beetje saai. Hij geen zin om te leven. Maar uh, ja, hij had toch ook het andere nummer? Ja, natuurlijk. Uh, hij is Sunshine Reggae. Uh, Nelson Mandela was er ook uh, een beetje van hem? Of dat niet? zou zomaar maar kunnen, dat weet nou, ik niet ja. precies. Maar goed, hij wordt vandaag uh, uh, ook alweer 68, Eddie Grant. En die vandaag ook geboren is op deze dag, maar die, die is helaas maar 30 geworden. En die Gib. Van de Andy Bee Gees. Kip. Ja, ik zit echt in de Andy Kip, wat voor muziek had hij nou? En toen heb ik even wat opgezocht. lekker hoor. En dit, dit is van Andy Kip. Waar heb ik dat nou, Andy Kipie? Oh ja, hier is Andy Kip. Echt, als je goed naar het stemgeluid hoort, hoor je zo de BG's erin. Ja, echt. word je altijd zo vrolijk van deze muziek. Ja, ik, vond ik moet zeggen dat ik dat vroeg heel veel gedraaid heb. Ja, ik vond het een van de eerste nummers van hen dat was uh, You Should Be Dancing. Dat was ja. een uptempo plaat. Dat was voor die tijd. Wauw, niet helemaal Een nou, van de eerste nummers. Words nou, is een van de eerste nummers. Ja, van mij, maar uh, You Should heeft. Be Dancing was volgens mij echt 75, maar dat was toen al een pech. disco waren ze toen geworden. Ja, dat was toen. Dat uh, was echt een lekker waar hebben we het over? Serenaid uitvieren. Uh, en die Ja, Hij is 30 jaar oud geworden. Hij dan is dan ben je perfect gewoon. Waar is hij aan dood gegaan ook weer? Iets onverwachts, Dat Hij had niet een of andere ziekte, of onverwachts ja. dood gegaan. Maar goed, ja. ze hebben nog wel, hij is in de jaren 70 heel populair geweest. En uiteindelijk in de jaren 80 wilde hij ook weer terugkomen. En dat lukte toen niet. Dat was wel heel teleurstellend. Goed, wie zijn de ja. meerjarigen? Ja, uh, uh, Robert uh, Leroy. Dat is een Nederlandse zanger. En wie kent hem niet van hits als... Ik droom alleen van jou. Zonder jou. Bel me niet meer op. Waar hebben we en nou zijn laatste hit is... Quin je Oftewel, ik hou van jou. Hey, dit is wel grappig. Nu, nu zie je hele ja, leeftesverschillen. Ja, hey, ik, ik moet heel taas. eerlijk zeggen. <laughs> ik, ik zag hem en ik denk... Ja, hij heeft hij wel in 2010 een hit gescoord. Maar het zegt me echt helemaal niks. Ja, okay. dat is dat uh, 100% NL uh, Nee, het is, het is echt gewoon een... Nederlandse liedjes. Een, ja, maar het, hij heeft gewoon een Nederlandse top 40 hit gescoord. Met Tem. Ja, nou, dat zou je moeten uh, kennen. Moeten kunnen kennen. Ja, ja. Precies. Uh, Goed, uh, iemand die ook jarig is, alleen Elaine, Elaine Page. Uh, die is vandaag 68. Alleen Page dacht ik, wil oh, even googlen, hoe klonk het ook weer. Zat nou, het ooit een hit samen met uh, Dickinson, Barbara ja. Dickinson. Echt dat hele mooie gezongen, echt in de jaren 90, ook van het opgetiste haar nog. Ja, dat zag er dit, zo mooi uit toen ja. allemaal. Maar dit, dit was ook een nummer wat heel vaak met koren door twee leden gezongen. Oh ja, dat was, dat kan was natuurlijk een enorme hit. Goed, uh, vandaag ook uh, jarig is Ellen Clark. Ja, onze eigen Alan Clark, zou je denken. Nee, dit is de Amerikaanse Alan Clark. En die zat vroeger namelijk nou, in Dire Straits. En hij is onder andere toen uh, bekend geworden met de Private Investigation Album, weet je wel. Uh, uh, dit is echt zijn sounds. Geind. Hij heeft echt hier ontzettend duidelijk stempel opgedrukt. Dat is een heel traag een lang nummer. Dat kabbelde maar voort. En uiteindelijk kreeg je er een beetje gevaard in. Maar goed, Alan Clark dus, vandaag jarig 64, de toetsenist. Je hoort hem nu van Die Streets. Man, heftig dit, hè? Oh, en toch, ik weet ook dat vandaag de, de Dr. Elliot van Loveboat is jaar. James Noble of zo, maar ik, ik, ik had ik hem opgeschreven... en daar kon ik hem toch niet meer vinden en de, in de lijst. Oh ja, hier. Hij, hij is van 1922, dus hij is gewoon... Uh, hij is uh, 94, is We hebben het over gehad. Ja, dat had ja, al nee, al. het wel ja, over klopt nou, Je had het niet over ah, de laughboot. Die... Oh, je zat in de laughboot? Ja. Oh, dat heb ik even, daar heb ik over oh. gelezen. Oh, ja, dat is hartstikke leuk. Is we moeten even van tevoren bellen, als we dingen bespreken. Dat is leuk. Ik, uh, ja. ik moet even... Eén iemand mogen we echt niet vergeten. Ja? En dat is John Verskante. Ja, oh, man. Dat is de, die de, van de he? gitarist van The uh, Rattle Chili Peppers. Oh, man. Even, even een stukje, hoor. Even een live optreden en dan daar de gitaarsolo van. Dat gaat een tijdje door zo, hè? En dan zie je even de bassist. De naam ben ik even geweten, maar dat is echt de freak uit de band. Die zie je allemaal plukken. Dat is echt gaaf. En het beste is misschien nog wel de gitaar zoals dit. Danny Californium. Klinkt ook zo vet live. Normaal vind ik het niet zo heel boeiend als je dat singeltje voorbij hoort komen. Maar live is het echt een aanrader. En John Frisconti zei vroeger ooit... Ik was helemaal geobsedeerd door mijn gitaar. Wat ik in mijn jeugd eigenlijk alleen maar heb gedaan... is gitaar spelen en masturberen. Nou ja. En dat zeiden we altijd al. <laughs> iemand die heel goed gitaar kan spelen... speelt eigenlijk een beetje met zijn piemel. hè? Dat zeiden we oh, altijd. Ja, ja, ja, Gewoon een stuk ja, ja. van je penis. Gewoon een gitaar. Goed, okay, vandaag wordt dan. hij 46. Ja. ja. Nog meer mensen? Niet, ja, de, Tina Marie. Tina Marie. Ja, ja, is van 1956. Is helaas op 5, 51-jarige Leef het overleden. Ja. Ook heel bizar. Ja? Ik vind het een hele enge foto die erbij ja. staat. Yes. Maar ze kregen een schilderij op de hoofd in een hotel. Ja, maar dat was al veel eerder. Ja, dat was dan eerder. Maar ja. na de hand uh, een aantal jaren... later bleef ze zomaar dood. En, ja. uh, dat was toch een natuurlijke oorzaak. Maar dikke kans dat het door dat, uh, door dat ding op de hoofd was gekomen. Ja, altijd hoofdpijn gehouden. Ja. Het, het is niet goed afgekomen. Maar en goed. zij uh, speelde dus... Uh, ze heette Mary Christine Brockert. Maar de, de Brockett initiatief is van haar. En dat was dus eigenlijk een initiatief... om te zorgen dat uh, mensen die dus... Bij een, uh, uh, bij een platenfirma ingeschreven waren... als er niks aan gedaan werd... aan, de platen, aan, aan hun verkoop... dat ze dan toch eruit weg mochten. Oké. Okay. Oh. Uh, en ze was zo bekend... Uh, ze had ook gezegd dat ze... Uh, ze, ze ze deden geen foto van haar op de cover van, uh, van, van, haar, van haar album. Nee. Want ze was wit en ze speelde de dus zwarte muziek. Oh ja, klopt. Ze speelde samen met uh, onder andere Rick James. En onder andere, weet ik nog wat dat in deze plaats zat ze. Echt en zo, zoet, yes. dit. Ah! Dit is dus Tina Marie. Ah, oh, prachtig. Echt echt, dit, dit klinkt ook echt. Voor een blanke is het. Uh... Dit voor een blanke is het niet maar... niets, En ook Rick James is niet meer onder ons. Nee, en bij haar uitvaart waren we ook echt onder meer Stevie Wonder, Smokey Robinson, Janice okay. en Denise Williams waren aanwezig. Dus uh, ja, ze was echt uh, een grote naam uh, in de, bij mota. Oké. Okay. Nou, goed, dat zou ja, bij de verjaardag. Taak, heb je nog, nog een. Een die Lola Ferrari is vandaag overleden. Oh. Deze dag. En uh, uh, moeten we die van kennen. Ja, van ja, dan naar... die grootste borsten. Oh. Oh. was die ook oh, diegene die met een, de, ook een blikje bier kon de, uh, stamp, uh, pot stampen met die borsten van er Van oh, misschien. Ja, dat waren ze, ze had een borstomvang van 130 centimeter. Ik ga het even uitrekenen hoe groot dat is. Ben, ben ik ben hey. wel nieuwsgierig daar. Oh, dat vind ik dit drollig gewoon leuk door deze plaats. Steve Mason, what a boring.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 Want dat kan je verwachten hier in de zaterdagmorgen. Steve Mason. Ik heb geen idee waar hij vandaan komt. Ik heb het eigenlijk nog niet in verdieft. moet ik even doen. Waterboard. Niet waterboarding. Dat is wat anders. Dit is uh, verveeld water of zo. Zo lijkt het wel. Dat is boring water. Waterboarding. Word, huh? Waterboarding. Ja, waterboard. Heet dat? We zoeken het even op. Wat betekent dat eigenlijk? Waterboard. Ah. Nou, goed. Steve. What? Steve uh, Mason. En ik heb hem nog wel. Uh, vroeger had je een band. Dat heet Masons. Maar dat heeft waarschijnlijk uh, niks, uh, niks met hem te maken. Goed, het is de zaterdagmiddag, het is bijna alweer tijd... voor de Zandvoorts berichten. Ja, zo lang nou, we nou, zitten nou, te praten. Nou, dat nou. nou, doen we zo wel even. We schuiven het gewoon een klein beetje op. Goed, je ja, zit nog steeds de, in de, de geschiedenis. De, de, uh, nou, ik zat alleen eens te kijken, want die had hier Robert Sherman. Die yeah? is dus uh, drie, vier jaar geleden overleden. En hij was een Amerikaanse componist. En uh, hij, hij, had dus, hij werkte samen met zijn broer Robert Sherman. En hij maakte veel filmmuziek. En de bekendste werken van hem zijn gewoon te vinden... in de films van Walt Disney Pictures. Zoals Mary Poppins, Jungle Book... en het grote verhaal van Winnie the Pooh... En hij won in 1965 al voor het Noord-Chim-Chim-Churie. Dat ken u misschien wel. En wat oh, ik heel van de muziek. Ja, die ken ja, ik al. En wel een opmerkelijk feit vind ik wel van hem... dat hij in april 1945 een militaire eenheid leidde... in de bevrijding van concentratiekamp Dachau. Oké, okay, nou wordt het interessant. Samen, nou jou? wordt het interessant. Ja, hij is er toch 86 jaar geworden. Maar hij heeft gewoon echt, echt een heel mooi muzikaal œuvre achtergelaten. Ja. Dus, dus even, uh, wel, even wel sowieso... Hij is dus en is generaal geweest of zo? Ja. En... Hij heeft gewoon muziek geschreven voor best wel beroemde films. Ja. Nou, dan heb je ja. toch wel wat bereikt in je leven, ja, denk ik zo. Ja, ja, toch. Ik ja, ja, ja, echt stoer. Het is gewoon echt een hele stoere man. Ja. Ik bedoel, eigenlijk, hij, hij, vooral vrouwen vinden hem hoogst interessant. Want als ze musicals maakt, nou, dat vinden vrouwen echt geweldig. En ik trek ook nog ten strijde. Ook maar, nog? Ja, dat is toch wel een sture man. Een stoere ja, dan man. is een stoere ja, man. Ja zeker. Ja, zeker. ja, zeker voor mannen. Die hebben, of voor vrouwen is het een. Ja, is het helemaal. Goed, nou, uh, andere dingen. Ja, we, we, we leven tegenwoordig in het Wilde Westen. Oh politie schiet er uh, op los uh, tijdens uh, uh, uh, ja, een verkeerscontrole. Oké. Okay. Uh, nou, dat is niet echt een moment dat je denkt van... nou, dan worden er wapens gebruikt. Nou, ik. Maar, hoor, ik uh, uh, kijk ik niet meer op. Maar wat is er gebeurd? Nee, er, er was een man uh, die kwam in een verkeerscontrole terecht. Uh, die vluchtte. Nou, politie probeerde hem te arresteren. Yeah. Uh, uh, en dat uh, ja, lukte niet helemaal. Dus toen hebben ze waarschuwingsschoten gelost. Yeah. En pepperspray gebruikt. Dat ik denk van, nou, dat is best wel... Nou ja, het bleek uh, om een uh, bekende van de politie te gaan en... Uh, uh, hij had alcohol gebruikt en uh, van alles. Dus uh, de man is gearresteerd. Goed. Ah, zitten we al in Stanswerk Nieuws nu? Mer nee, nee. Nieuws? nee, we, nee, nee we zijn al in Stanswerk nee, dus Dit was in Groningen. We hebben hier altijd zo'n begrotingstekorten hier in Nederland. Ja? Maar nou heeft in Nigeria... zijn ze bezig geweest met, uh, met gewoon een groot onderzoek. En Nigeria heeft daar gewoon... meer dan 20.000 spookambtenaren van de loonlijst geschrapt. Zo. Ja, en uh, daarmee brengt ze de maandelijkse overheidskosten met omgerekend ruim 10 miljoen euro terug. Dus dat is wel democratisch maandelijks. maandelijks dus, maand. 10 miljoen? Ja, dat is dus gewoon 120 miljoen euro per jaar, wat dat scheelt. En uh, ja, ze zijn bezig om corruptie tegen te gaan... en ze willen de overheid over efficiënter laten werken. En de namen zijn dus van de lijst na dit onderzoek. En ze hebben dus gewoon waarschijnlijk in aanwezigheid uh, iets gedaan. En de van, de wie is dat? Is maar, hij hier? En Waar, waarom is hij er niet? Nou, nog nooit gezien. Nog nooit, nooit meer, gezien nee, ja, dat, schijnt, dat schijnt in India schijnt dat ook heel veel te ja. gebeuren. Dat uh, ja, dat de mensen gewoon verrassend. ambtenaar zijn, maar gewoon nooit werken, maar gewoon geld, geld krijgen. Geld in, ja. En dat niemand dat door heeft. Maar goed, de vraag is wel uh, Zij krijgen geen wachtgeld, dus dan. Nee, ja. nee dan ja, dan krijgen al heel veel misschien moeten ze het terugbetalen. Ik bedoel, uh, misschien kan dat ook nog uitgezocht worden. Dan, dan, dan gaat het echt oplopen naar 200 ja, miljoen. Maar dan krijg je weer heel veel mensen die daar weer achteraan moeten gaan. En dat kost misschien ook weer 10 miljoen. Dus ja, ja oké. Okay. En dat, dan dat... moeten ambtenaar achteraan. En je weet het. Ja, oké. Okay, ja, dan, dan, dan kan dan het al een dan... tijdje. Doen. Maar dan goed, sowieso is het al heel goed dat ze daar. honderd miljoen per. Ja. Was per dag nou? 10 miljoen per maand. 10 miljoen per maand, oké, okay, nou ja, goed, ik sla nu helemaal aan de orde. Goed, ja, ja, dus afgelopen week uh, nee, 120, 120 miljoen per, per jaar. Ja. Oh, ja, dat is veel. Mam! Echt, daar hebben we nog wel een potje voor waar, waar het in kan, zeg maar. Ja hoor. Goed, pas daar hebben ze een onderscheiding gekregen. Eh, beste album of zo is door Alabama Shakes. En Britney Howard komt op het podium op. Dus dacht ik, wat heeft ze nou Oh, man, wat is dat een leuk mens? Zeg. De gitarist van de band Alabama Shakes. Leuk babbeltje, echt een aparte verschijning. Dit is een van de laatste platen. Don't wanna fight. En hoe we in deze wereld waar we nog steeds in gevecht zijn. Soms met onszelf, maar soms ook met hele rare... Geen hey, nou uh, slap lullen, man. Don't cross them lines. What you like. What I like. We both be right.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 Trip van de van Alabama Shakes. kwam het podium op en deed een leuke toespraak. Hecht, wat een guitig vrouwtje. Gewoon zeg. En dit, nou sorry, dag, oh, vrouwtje. Het is mijn best wel een verschijning. Als je die mee naar huis neemt nemen. zeggen je moet zeggen van. Uh, nou, wacht, ik maak even ruimte. Dan ga hier maar even Ga je zitten maar omheen? Nee, en okay. dan denk je van. Zo, zo, jij houdt wel van lekker koken. Nou, ik heb niks met koken, maar geef eens een gitaar. Zal ik ze wat laten horen? Nou, dat kan zo, hoor. Dus ik kan een gitaar spelen. Laat echt zwemmen. Goed, dit was een van de laatste platen. die heet Don't Wanna Fight No More. Ik zal niet weer de domme uithangen als ik weer voor mijn kop geslingerd dat ik slap aan hoorden ben. Goed, dit ja, is zeker voor, voor het berichten. Maar ik zit even met een, met een lijntje met Hotel Hoogland. Heb ik Hotel Hoogland hier aan de telefoon? Hallo? Hallo, hoort u mij dan? Oh, hij is verlegen. Hij is, hij is verlegen? Ja. Hotel Hoogland, hoort u mij? Kasper. Kasper, Doei. ben je daar? Nee, ik durf niet te zeggen. Ik heb de lijn openstaan. Ik denk eens even kijken of die microfoons allemaal doen. Maar goed, dat doen we straks bij de uitzending. Buiten de uitzending wel om. Goed, tijd voor de Zandvoortse berichten. Eerst dan maar. Uh, ja, ja, de, ja, de, de ja. slotraces van het winterseizoen zijn uh, uh, vandaag. Uh, ja, uh, vandaag worden de laatste races in de winter endurance kampioenschappen uh, uh, gereden. De, de Final Four is de laatste en beslissende wedstrijd... van de uh, kampioenschappen, waarin duidelijk wordt... wie de beste racers van het afgelopen winterseizoen uh, uh, zijn. Het uh, duurt allemaal vier uur bij elkaar. Oh. Dus het uh, is een lange race. Dus, ja, een uh, vorgetje nou ja, van tevoren. Mocht je, mocht je nog niks te doen hebben, kun je vanmiddag naar het Zurgui. Oh, leuk. Het is dus, uh, aanstaande maandag om, uh, om, om 1700 uur, dus om vijf uur middag. Wordt de uh, hangplek voor jongeren geopend? Jimmy! Jawel. En dat is dus uh, de locatie, zegt de Linesa 2 tegenover de brandweer. En uh, de jongerenwerker uh, Floortje Valk van uh, Pluspunt en gemeente Zandvoort hebben dit samen gerealiseerd. En uh, de, uh, de wethouder komt uh, de hangplek feestelijk openen. Dus ik zou zeggen, ga daarheen. Ik heb, uh, ik heb een fotootje erbij uh, yeah, gezet. Yeah, yeah, yeah, maar yeah. ik heb er wel zo: het lijkt wel een bushalte. Ik, ik, ik, maar ja, even maar ik. Misschien, misschien kunnen ze wel handig, want dan komen al die jongeren daar ja? en dan kan de brandweer mooi, vrijwillige brandweer scouten. Dus oh, dat is een goed idee. Ja. Als de brandweer die zegt, jongens, koffie. Kijk, degene, degene die het beste is daar met vuur, die ja. het met vuur loopt te kutten, die ja. kunnen ze. Van, oh, uh, ja, een goed idee. Ik vind het een goed idee. Ah! Nou, ja, ik juist. vind is een uh, leuk initiatief. Sorry. Maar, een leuk ja, maar goed, ik kijk naar het fotootje en ik denk van. <coughs> ik weet niet of ik daar wel rondhangen. Ja, maar ja. Dat, is, dat is vaak zo. Ze heb, kunnen er uh, niks stuk maken, dat is wel zo. Nou ja, oh, ja. Ik heb inderdaad wel op van die plekken, wel van die, inderdaad, dan hebben ze zo'n soort bushokje neergezet. Maar daar gaan inderdaad allemaal van die jongeren. Gaan daar zo. Beetje hangen. Een beetje hangen. Ja, nou, ja, ja ik zou eigenlijk als zou je daar... een paar bankjes voorzetten of zo. Die, ja, maar het, is wel, het is wel bijzonder als ze daar met z'n allen iets gezelligs kunnen maken. Nou, echt een beetje af. Ik moet zeggen, je kan wel een buis, uh, noem je dat, reserveren. Ligt liggen er allemaal van die betonnen buizen. Daar kan je wel in lekker in liggen. Kan je daar experimenteren met allerlei dingen. Lekker een buis liggen. Ja, lekker buis liggen. Oh. Nou goed, de kogels door de kerk. Uh, uh, dat gaat gebeuren. Het, Herte, het Wim, Her, nee, ja, Wim Hertenbachcollege. College. Gert Bach. Gertebach. Ja. Gertebach. Ik dacht kogel, hert, ja, herten. Ik dacht aan ja. ja. ja. andere dingen. Ja, maar. Kogel, ja dat, dat, ligt, dat ligt wel vlak bij elkaar. Ja. Ja. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Dus het Gertebach College wordt eindelijk nu gerestaureerd. Het gaat wel bij elkaar. Uh, als als ik het goed begrepen heb, is het nou 1,3 miljoen of is het nou 1,8 miljoen? Dat is 500 miljoen extra voor uitgedrukt om het te gaan restaureren. En uh, ze denken toch dat er heel veel jeugd naar Zandvoort komt... om hier op deze school te gaan komen. Want deze school gaan ze helemaal aan de nieuwe eisen uh, aanpassen. Het doen, ja. Dus het moet weer helemaal een uh, hippe school worden. Het is een school uit, uh, uit, uit de jaren 50. Het ooit in de jaren ja, 50. Ik, uh, 56 mm. is het gebouwd en het is een beetje verouderd. Dus het wordt nu een ontzettend hip schoolgebouw. Waar ze even verder toe komen. De foto vind ik net een boerderij. Ja, daar heb ik ook een beetje het ja. idee. Ik, eh, toen ik zeg maar, de, de boven, Ik zat echt. Ik moest even. De, het duurde even voordat ik de link tussen de foto en de. Ja, waarschijnlijk, maar is het. In het voorhuis daar, daar zit dan de, uh, de hoofdmeester. Officier. Ik weet niet of het zo'n streng school wordt, weet ik niet. Maar goed, we gaan beginnen. Ik geloof dat één partij in de Zandvoort er tegen was. Die had zoiets van, nou ja, om dan weer extra 500 miljoen of 500 tegenaan te gooien. Ik wil heel veel geld. Op. Ja, Hoeveel ik, kinderen er we hier nou eigenlijk? Ja, er zit er niet ah, dus, zoveel op. Nee. Maar ja, er komen straks misschien wat uh, mensen, asielzoekers... die misschien ja, dan ja, daar wel heen kunnen. Dat, dat, is, dat is de wel. vraag. Goed, nog uh, eens de Zandvoort een berichtje. Ja, de, ja. de standvoort gaat samenwerken met parkeerservice... Want uh, verantwoordelijke wethouder die heeft afgelopen woensdag 2 maart de gemeente... het lidmaatschap van de coöperatie uh, getekend. En uh, deze service is in april 2010 opgericht... en is de rechtsopvolger van parkeerservice Amersfoort. Dus Voorheen was het eigenlijk via Spanelanden. En ja? nu is het dus via deze verkeersservice. En dan wil ik trouwens nog wel even tegen de mensen zeggen. Let op, hé jongens. Het is 1 maart geweest. Dus de oh, ja. parkeertarieven zijn weer hoog. Oké, okay, dus, weer uh, hoog. Dus ik hoorde alweer gemopper van ja, die ambtenaren en dit en dat. Het was, het was een douceurtje, mensen. Ja. Het was een extraatje dat jullie in de winter lekker makkelijk konden parkeren. En nu is het gewoon weer... Uh... Nou, ik snap niet dat ze in de winter überhaupt aanstaan, die dingen. Ja, vroeger werden ze van de boulevard weggehaald. Omdat uh, ja, al het zand erin zand en waaide. En de uh, waren continu stuk. Maar tegenwoordig zijn ze zo goed uh, ingepakt en gedaan. Dus kan dat, er kan uh, er gewoon weer geld verdiend worden. Ja. En daar worden mooie dingen ja, mee gemaakt. Er wordt zo... een school voor gerestaureerd. Er komt er een hangplek met wat betonnen buizen voor de jeugd gerealiseerd. Dus het geld wordt echt goed besteed, aan en heren. Wat levert zo'n... Uh, is dat bekend? Wat het parkeren ja, het oplevert voor de, in Zandvoort? Voor de, voor de in heel keer. veel. Echt ja. een aantal miljoenen. Dus, uh, echt, dat is echt wel en weet toe. je, de mensen kunnen er wel over klagen. Maar het is wel zo. Hierdoor Hij... wordt de begroting sluitend gemaakt. Op het moment dat dat weg is. Is, dan gaat dus gewoon de OZB ja, omhoog. En ze ja, zeker zomers. delen. Zeker zomers heeft het ook nog, want heel veel mensen als iedereen maar denkt ik ga met de auto, ja. Ja, dan, dan wordt het hier zo klein ook, druk. Ja, het en het, werkt, het, uh, het ja. helpt toch dat mensen sneller denken ik ga even met de trein. En het is niet Wars. voor niks dat toen de tijd heeft, uh, Andor, die was toen wethouder bij ons die heeft toen uh, iets getekend met Ikea en met die extra bus uh, of het oh, treinstation ja. daar bij Ikea. Ja. Dus als jij inderdaad buiten Zandvoort komt ga daar, zet daar je auto neer. En dan ga je vanaf daar met de trein en je hebt dat gedoe met die virus niet. Nee, nou, goed idee. Ja. Nou, goed. Uh, je wees, wees gewaarschuwd, dus de parkeertarieven zijn weer omhoog. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Ja, dan is het tijd voor de Ierlander En deze keer heeft ze iets uit de kast gepakt. Ja, iets naakt. Uh, nee, naakt? naakt? Ja, ja, ja, kijk maar op de album moet. Oh ja, ja naakt. De naakt. Ja. Naked Sessions. Naked Sessions. The naked en Sessions en, uh, dame... van Leonie Meijer. Ja, zij heeft uh, ooit meegedaan met de Voice of Holland. Of de Voice of Kids, iets dergelijks. Maar oh, okay. ik vind het toch wel leuke muziek. Wacht ervoor. Word ik nou Elvis? Yeah. When the in the cold snow In de ghetto. In de ghetto word ik yeah. ja. There's a war in a bar. I went to drown my sorrows. On the flat screen TV tears are lost tomorrows. And miles and miles of wide rivers. There's a plane in pieces on the ground. Just smoke and ashes. A teddy bear with one eye and pink lashes, and miles and miles of water. Nee, Leonie, Le Leonie Meyer, Niket, zo heette de cd. En ja, het begin, het begin, het begin is zo bekend. Ja, het lijkt er toch wel een beetje op, hè? Snowfly. Hoe ging dat van haar nou ook weer? Nou niet helemaal. Nou, ja, iets hoger, maar. Ja, het heeft er toch wel iets weg van. Ik moet zeggen dat het goed, goed gejat is. Maar zij deed dus mee met The Voice of Holland. Oké, okay, The Voice of Holland. En uh, zij, zij zat in, uh, met Jeroen van de Boom als coach. Oké. Okay. Dus, ja, ik, ik vind het toch wel leuk. En, uh, ja, ik, ik had eigenlijk het nummer uh, deze cd gekocht omdat er een nummer staat... en dat gaat eigenlijk over... Uh, uh, mam, waar ben je nou? En dat was toen op de dag van de dementie was dat, uh, uitgekomen. Of uh, zij, zij, zij had een optreden. En yeah. dat was een nummer dat mij behoorlijk raakte. En daarom denk ik van, ik wil dat nummer hebben... Ja. En uh, ja, toen kwam ik met dit uh, cd'tje aan. En toch wel, uh, wel leuk. Mooi bedacht trouwens ook. Man zo bij Beno. Ja, ja. ja precies waar nou. Ja, uh, je bent er nog wel, maar je bent er eigenlijk ook niet. Misschien als het uh, straks moederdag wordt... dan ga ik dat als de Jolande Coaster doen. Die zaterdag ervoor. voor, man, waar ben je nou? Maar okay. moeten jullie me wel even opdwijlen... want ik word er altijd heel emotioneel van. Oh maar oh, nu nee, nee, ja. dan! Nee, <laughs> vooral geen emotie in dit radioprogramma kunnen we niet hebben. Nee, nee, nee, nee ik moet nee. wel een beetje stoer nee, zijn. Nee, dit moet gewoon een beetje een plat... Plat. Zonder en, dieper en, gaande ik, ja. dingen. Nou, gaan we dan toch lopen? Ik, ik ben ook niet zo weg van het ontzettend of overdreven lachen. Weet je, je denkt van, oh, oh, oh, oh, ja, over een goede grapje. Dat oh, laat okay. ik graag over aan andere radioprogramma's. Ja. Goed, het is zonnig is altijd, we deze kant op een hoop te doen. En uh, ik, ik volg het eigenlijk al jaren. De, de zaak O.J. Simpson. Hij is natuurlijk al, uh, destijds vrijgesproken, omdat hij namelijk zijn ex en ook. Die vriend zou hebben vermoord. We hebben neergestoken met een mes. Nooit echt bewijzen voor gevonden. En nu komt dus in het nieuws, gisteren zag ik, uh, zag ik in het nieuws... Dat, dat een oud politieman heeft een mes gekregen van een klusjesman... die in de tuin van zijn ex dus aan het werk was. En die had een mes gevonden, die heeft hij aan een politieagent gegeven. Die politieagent heeft er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Die heeft het ooit weer tegen een collega verteld... En die man is dus uiteindelijk met pensioen gegaan. En die heeft het nu opgebied En nu hebben ze dat mes dus. Uh, daar gaan ze dus onderzoeken. En dan hadden, we, hadden wij zo eens. Hé, hey, eigenlijk, O.T.S. Simpson achter de tralies. Kan hij zijn, zijn filmcarrière van wel zeggen? Blijkt dat hij dus al 33 jaar vast zit. Of eigenlijk nog 33 jaar moet, zitten. Hij heeft moet 33, zitten. Omdat hij een roofoverval heeft gedaan. Een brute roofoverval ook gewoon. Het is gewoon echt een zware crimineel gewoon. Dus echt. Als je dat ook wil luisteren. En destijds, toen hij echt maar. Opgepakt zou worden voor verhoor, stapte hij in de auto. Nadat dus hij werd beschuldigd omdat hij zijn ex zou hebben vermoord. stapte hij in de auto met een revolver. En toen kwam er echt live op de televisie, had je dus de televisiemomenten. zag je hem echt in die auto zitten van bovenaf uit een helikopter. Een beschrijving van dat hij echt heel moeilijk keek. en dat hij zichzelf zou neerschieten in die wagen, dat heeft hij allemaal niet gedaan. Zo'n loser was het wel. Uiteindelijk is hij opgepakt. Voor heel iets anders, dus. O.J. Simpson, wat een soap dit gewoon. We volgen het, ja. Ja, en een uh, man is. Uh, de politie is op zoek naar een man. Ja. Die een, uh, een leuk filmpje heeft gemaakt. Uh, die heeft een filmpje gemaakt namelijk van een. Uh, met een drone op drie kilometer hoogte. Ja. Ja, en dat mag niet. Oh. Je, nee. mag, uh, je mag met, uh, Als hobbyist mag je met je drone niet boven de 120 uh, nee. meter uitkomen. Uh, oh, dat is toch al een verschil. Ja. Dus ja. Uh, uh, ja. Hij, uh, hij heeft in een totaal 3,4 kilometer hoogte gevlogen. En ja? Ja, Dat mag natuurlijk niet vanwege uh, vliegverkeer en uh, helikopters en uh, weet ik veel wat, allemaal, uh, wat er allemaal kan vliegen. Dat, dus, zo, dus, um, dat is toch wat bizar. Hoeveel kan zo'n helikopter zo'n drone? Zo n, zo n, ja, dat verbaast me ook. Ja, dat yeah. een drone tot 3,4 kilometer hoogte kan vliegen. Wow. Nou, heb je niet ooit dat filmpje gezien toen van uh, die twee meisjes... die zo'n uh, cameraatje aan een van de raketten ja. hadden gedaan? Nou, ja, die waren echt wel boven de drie... Uh, ja, die gingen naar de rand van de die aardes. Die gingen naar de maar. rand van de die zag, die ja. zag bijna de, de buiging van de van de Ja, gaaf, hè? Ja. En dat mag dus. Ze zijn een overtreding. Ze nee, zijn een overtreding. En er is een ja. bewijs van. Maar goed, dat is een stuurloos object. Dit is een stuur. Het uh, ja. is misschien toch iets anders. Oké, okay, ja, ja, het zal maar in een vliegtuig, in een boom, in die motor gezogen worden. Ja, dan gaat hij hier neer. Ja, dan gaat hij zeker neer. Uw. Het gaafste vind ik nog: die, uh, zo, je hebt zo'n filmpje van zo'n drone tijdens auto-nieuw. Dat ja. die tussen dat vuurwerk vliegt. Ja, ja die Dat, ja, die dat is, die is zo gaaf. Die is geniaal. En ook, uh, ook met nieuwjaarsduik heb je ook uh, zo'n filmpje. Oké. Okay. Ja, echt heel leuk is dat. Ja, echt. Het nou, is, het is een compleet ander beeld krijg je, terwijl hey, het zo simpel zie je wat is. Ik mensen die hier bukken plotseling, weet je. Ja. Oh! Camera ja, moet voor alles. Ja, ja, ja nou, goed. wel heel leuk. Uh, ja, de drones hebben onze wereld helemaal veranderd. Die krijgt ja, letterlijk ook een ander kijk op de wereld. Dat is zo gaaf natuurlijk. Ja. Goed. Net oh. Leonie en Meijer. Is dit een leuk dansplaatje? Want vandaag kunnen we dansen bij Olderman. Oh, dit is een top het net al de NDA. Cha-cha-cha. Dit is The Last Share of Misschien echt uh, waardeloos. Maar die tekst is zo diep hè. Slechte gewoontes. Moeilijk om af te leren. Zit er nog een pingetje achter? Nee, zit geen pingetje achter. Dit was de, de Last Share of Puppets. Niet te verhouden met de Arctic Monkeys. En ook de DMA's lijkt er wel een beetje op hè. Het heeft een beetje dezelfde sound. En dit is echt wat meer uh, filmisch. Dit is uh, de zaterdagmorgen... Vanuit Zonnig Zandvoort, straks een tiende. Goedemorgen, Zandvoort. De lijnen zijn weer oké, okay, bevonden. Alle microfoons zijn weer uitgetest. Dus uh, jou ja hoor, die kan je laten informeren. We hebben nog een aantal berichten die we met u uh, willen delen. Natuurlijk afgelopen week uh, bereikt het nieuws. Was dat gisteren of stel dat ik het laag, hoorde? Dat we binnenkort hebben we namelijk 17 miljoen Nederlanders. Ja, echt. Echt een hoop. Hoeveel mensen wonen er in Nederland? Dan ben ik echt niet meer op de hoogte. Ik hou er niet bij. Nee, ik hou het ook niet bij. Maar goed, dat is wel bijgehouden en, nu. En, ik weet nog dat het nummer 15 miljoen mensen uitkwam. <tus> Ja, 15 miljoen mensen. Dat uh, is ja, goed, ja. Het is nu dus uh, 17 miljoen. En waarschijnlijk is het dan ook nog straks buitenlander. Die 17 miljoen is. Wat? Ik heb niks tegen buitenlanders hoor. Nee. Schuit er even uit <laughs> het, zit wel, uh, het zit er toch wel diep in. Ja, ik kan nog even toch melden... Dit is wel echt een groot probleem. En ook heel veel uh, wereldleiders... Een aantal wereldleiders maken zich er wel druk om. Het is allemaal wel leuk dat we wel, wel blijven op deze aarde. Dat we steeds ouder worden. Maar dit is echt het grootste probleem op deze aarde. De te veel mensen. Maar het, uh, te veel mensen. het ongelooflijk is wel dat gewoon... Uh, de bevolking zelf niet zo veel groot wordt. Volgens mij worden er meer... Uh, dus, dus mensen die hier dus geboren zijn en alles... Worden er minder uh, geboren dan dat er uiteindelijk ja, overlijden? Ja. Ja, maar, vast, ja. ja, Door de migratie. Maar moet je eens kijken hoeveel mensen er toch nog overlijden? Dus ik denk wel, als je dan de bevolkingscijfers van uh, Syrië neemt, dat, uh, dat daar de bevolking misschien wel met een miljoen gedaald is. Oh, ja, dat, dat weet ik wel en, zeker. En hoeveel zijn er onderweg uh, toch uh, niet goed terechtgekomen? Ik denk van ja, weet je, je kan je er zo druk op maken. Maar, ja. Oh, de vluchtelingen zijn nog geen bevolking, hè? Nee, die zijn nog geen bevolking. Nee. Okay, Was als, uh, zwervers horen er niet bij. Nee, dat zijn wel al een lage volk ook. Dat willen we er niet bij tellen, zeg. Ja, nee. Daar Weet nou, je, gaat je die niet zwervers, uit. onthangende mensen, bah... Net als Nou ja, we hebben een prachtige hangplek weer. Ja, prachtige hangplek. We kunnen s'avonds dus ja. wel slapen. Ja, dat is wel waar in die buis. Ik heb ze gezien. Want die Mooi meneer toen bij het, het station, die worden steeds weggehaald. En dan komen we s'avonds terug en dan triptrapje. En dan denk ik altijd: van, Moet ik nou een kopje koffie kopen of niet? Ja, ik denk als ik het doe staat moet ik het iedere keer doen. En ja, dan dat doe dan ik nou het maar niet. Weet nee, je wel. Nee, het is best ben, wel lastig. Nee, nee. Niets doen, joh, gek. Nee. Wordt je weet, trekt het allemaal aan. Oh, dan gaan ja. ze er allemaal zitten. Dan komt altijd het vrouwtje aan. Want je zou wel een luchtbrug kunnen maken vanaf het Centraal Station, naar jouw huis. Dat ze zeggen, bij jou gewoon een kopje koffie komen Een luchtbrug, dat schijnt helemaal de oplossing te zijn. Samson heeft dat bedacht. een hele vol. Met ja jongens wacht even, het water nog niet rust nou kan je gaan praten met de stationschef om te kijken voor echt oplossingen net zoals soms wat we gaan doen met Erdogan in Turkije komen echt oplossingen je kan uitgestelde koffie kopen toch dan bij het station en betaal je een kopje extra die gaat dan naar hen toe Marcus had volgens mij nog iets heerlijkste telefoon van krijg ik nog ruimte kom kom laat maar nee ja er is deze week vond ik nog wel een leuk berichtje er is een 3D of eigenlijk een virtual reality uh, bioscoop is er ge geopend. Okay. In Amsterdam. Ja. Uh, wat je dus uh, uh, gaat doen, is: je, je hebt een koptelefoon op, zo'n virtual reality bril. En dan ga je dus een film kijken waar je dus middenin staat. Ah. Uh, momenteel is het, is het aanbod natuurlijk nog niet zo heel breed. Het is nu nog meer om mensen te leren ken kennis te laten geven aan het hele gebeuren. Ja. Maar dat komt op een gegeven moment wel. Hè. Dat we dus met z'n allen gewoon een film als. Nou, weet ik veel. Uh, de nieuwe Jurassic Park of zo. Dat je dan in die film. Het oh, is heftig, man. Dan ah. denk je van zitten een di dinosaurus achter me. Waar zijn die beesten nou? Dat eh, lijkt me wel heftig. Want ik zag. Ja. In een van het programma zag ik de twee acteurs die vertelden het erover. En uh, die hadden in die film gespeeld. En ook de regisseur kan niet op de set zelf zijn. Want alles eromheen wordt gefilmd. Dus die moet ergens in een andere kamer zijn. Op, mo motor, op monitoren kijken hoe het, hoe het gespeeld wordt. Alles moet dan één keer worden opgenomen ook. En uiteindelijk. Uh, Moeten ze terugkijken. En uh, wat ik hierbij wilde zeggen is dat. Uh, nou, ik weet het niet meer. Ja, ik heb je afgeleid. Heel betoog. He? Uh, Neem klaar, niet man. Zeg, nee, maar, uh, wat, maar het wordt wel extra spannend. Ja, er, zit, er, zit, er zit sowieso een stukje horror in, ja? de, uh, in, de, in die. Ze hebben nu nog een, een, een assortiment van we, uh, een uur. Met allemaal verschillende filmpjes. Yeah. En het, ze willen wat meer diepgang erin brengen dan ja, de rollercoaster die iedereen kent. Yeah. Ze hebben er een stukje horror in. Nou, dat is echt. Oh, oh spooky. Ik heb, ik heb wel van die horror games gespeeld. Yeah. En dan zonder virtual reality bril. En daar zit je al achter dat je denkt: van, oh shit, oh shit. Maar als je dat ook nog eens met een virtual reality. Nou, nah, dat, nee, dat wil je niet. Daar kom je paranoia uit, volgens mij. Ja, ja. volgens mij ook. Nou. nou, jullie zijn mij kwijt. dit, dit, nee, dit is echt, technische dit, dit, dingen, dan uh, val ik stil. Nee, dat is echt, echt de, ja, de nee, toekomst. Dat is de, en mij daarom hebben we het er ook zo vaak over. Daar vol je heel veel mensen ook mee helpen die allerlei fobieën hebben. Die kunnen namelijk in zo'n game kunnen ze namelijk ook weer daarmee omgaan. Nou goed, ik draag er één plaatje, namelijk straks zit tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Zandvoort. En uh, dat is een apart plaatje: dit. Mittel Etel. Twilight hmm. Driven. Tot Kling, volgende week. Kling, tot niet tot niet volgende week, jongens.